We hebben hem een klein jaar samen meegemaakt, dus menselijkerwijs is die hond ook van jou. Ja, en nu verlang jij van mij dat ik van de ene op de andere minuut regel dat Gerrit bij mij komt. Nou, ja, ruimte zat hier. Ik ben de godganse dag weg. Jij moet ik hem meenemen naar het ziekenhuis? Dan moet je hem in een kennel, hè? Zeg, euh, heb je de Poolse wodka niet koud staan? Ik vind het vreed. <laughs> ik vind een kennel ook vreed. Nee, ik heb het over jou. Meneer heeft weer een nieuwe vriendin, moet naar Engeland met haar. En meneer heeft nog wat van vroeger over, en die moet er maar op Gerrit passen. Oké, okay, gaat hij in een kennel. De hele dag in een heet hok. Rotzak. Doe maar. En je kan het nog steeds niet, hè? Je leven inrichten. Zeg, worden we nu persoonlijk? Jij bent voortdurend persoonlijk. Oh. <tacht> mm -hmm. Papa, met mij. Een heel lang verhaal, maar even kort maken. Frank is hier. Hè? Nee, dat, nee, dat leg ik je later wel uit. Het gaat even om zijn hond. Uh, jouw hond? Frank gaat naar Engeland. Uh, willen jullie Gerrit misschien voor. Hoe lang? Uh, 13, uh, nee, nee, nee, nee, zeg maar 14 dagen. Ik heb eten voor hem bij me. Voor, voor 14 dagen te logeren heb. Ja? Nee, ik leg het later allemaal wel even uit. Dat is heel lief van jullie dan moet je er niet even met mama overleggen. En dan breng je hem er zelf maar heen. En je haalt hem zelf ook. Ja, Olga, hoor. wat kun jij toch altijd alles fantastisch organiseren. En wat een talent. Zeg, hoe gaat het in het ziekenhuis? Ja, nou, fijn. Dan brengt die Gerrit nu naar jullie toe. Of is het te laat voor jullie? Nee, het is half tien. Fijn, ik, ik, ik bel morgen nog even. Dag, pap. Zeg. <tie> Moeten al die dozen worden uitgepakt? Haat je me? Je haat me. Ik leg het je later uit van die ander. Alsjeblieft niet, dag Frank. Als je geen koude Pools wodka hebt, dan misschien een uh, glaasje bij. Nee. Zelf uitpakken. Ga weg, Frank. La, reuze bedankt. Ook namens Gert. Ja, bij je ouders zal hij het echt fijn vinden. Eh. Uh, Kusje. Niks kusje, donderop. Tot in de pruimentijd dan maar, hè? Nou, je krijgt een aanzichtkaart uit Wales. Rotsen! Ja, en uh, hou je haak, dokkie. Goedemorgen, meneer Verschoor. Hartelijk gefeliciteerd met uw verjaardag. Dankjewel, dokter. U uh, vertrekt straks, hè? U weet het. Geen drank. Ik weet het, ja, maar ik weet nog niet of ik al dan niet zal zondigen. Nou, het is echt beter van niet. Weet je wat, dokter? Kom vanmiddag even bij me langs. Drink je mij borrel? Ja, ik kan hier niet weg vanmiddag. Natuurlijk ja, wel. Gewoon stilletjes wegsluipen. Hoeft toch niemand te weten? <laughs> Wanneer komt uw vrouw u halen? Die zal u direct wel zijn, denk ik. Veel plezier, meneer Verschoor. Hm. En, uh, en vandaag niet denken of praten over uw ziekte. Houd maar een beetje vrolijk. En als de visite erover begint, dan zegt u maar dat ik het verboden heb. Oh, maar dat was ik ook helemaal niet van plan om erover te hebben. <laughs> ik ken het allemaal. Auto's, caravan, voetballen, vrije seks, werkeloosheid, noem het maar op. En dan al die ziektes nog die ze onder hun leden hebben. Nee, ik pieker er niet over. Oké. Okay. Ik ga weer verder. Fijne dag, hoor. Dag, meneer Jongvos. Oh, ze hebben u behoorlijk toegetakeld, hè? Hoe is het vandaag? Ach... Pruimen, krenten, caviezen, cadeauën. Maar die pijn in mijn kop is overgelukkig. En bent u veel geld kwijtgeraakt? Er zat bijna niks meer in de knip. Alles opgezopen. Was uw stappen? Ja, ik kwam uit Antwerpen. Daar ligt mijn schip. Dus ik ben afgezakt, hè. Ik dacht, ik ga het mens even opzoeken. Nou ja, uw moeder natuurlijk. Ja, maar dat moet dan maar als ik eruit kom. Hoe lang houden jullie me nog? Nou, we, we, we doen nu zo snel mogelijk weg. Uh, de politie wil u straks nog wat vragen. Er komen mensen van de recherche. Uh, ik heb ze niks te vertellen. Het ging zo vlug. Ik kreeg een klap hier, een trap daar. En voor de rest weet ik niks meer. Ja, ja het, het, het waren blanken, Drie stuks. Vaart u al lang? Al bijna dertig jaar. Ik zou niet anders willen. Ik zit op de wilde vaart. Het is het mooiste wat er bestaat. Aan de wal is het met de benauwd. Wat heeft u een schitterende tatoeages. Ja, <laughs> ja het mooiste heb je nog niet gezien. Hm? Kijk maar, hier, hier, oh, ja. die zit hier op mijn, uh, mijn schouder. Oh. Zie je wel, een pracht van een draak. Oh. En uh, waar is die gemaakt, in Amsterdam? Singapore, oh. ja, dat, daar heb je een hele straat met die knapen. Het is net wassen en scheren daar, maar uh, het zijn kunstenaars. Ja, dat vind ik ook. En, uh, en deze hier. Nu, uh, nu, nu zak ik een beetje. Oh. Heb ik, heb ik laten doen in Los Angeles. Oh. En, ja. Is er nou niks bij uit Amsterdam? En er zitten toch ook hele goede tatoeëerders? Uh, de, deze hier. Die, uh, die is hier gemaakt. Oh, ja, ja. Ook wel mooi, hè? <laughs> U bent een lopend kunstobject, meneer Jongvos. Um, we komen straks nog een keer, als we de ronde doen. En dan de dokter De Lange ook. En... Uh, Wanneer komen die smeren ze langs? Oh, ook vandaag. Ik krijg het nog druk. Zeg, ik kan u niet er even voor zorgen dat het mens wordt gebeld. Nou ja, want die maakt zich natuurlijk ongerust. Die, die moeder van me. Ik vraag wel of de hoofdverpleegster even contact met haar opneemt. Woont ze hier in de stad? Die zit natuurlijk pontificaal op me te wachten. Ze weet niet waar ik blijf. Niet alleen zijn armen, maar ook zijn rug zit vol. Er zijn een paar hele mooie bij. Beetje primitief, hè? Dat tatoeëren. Nou, ik zou best een, een heel klein vlindertje ergens willen hebben. Mm. <laughs> een geheim plekje. Ja, ja, ja, maar niet te groot natuurlijk. Hè. Kijk, zoiets. En na een jaar gaat de vlinder vervelen. En dan moet hij eraf. Ja. Wie is er jarig? Oh, meneer Verschoor. Hij gaat een dagje naar huis... Zijn prostatitis is helemaal onder controle, hè? Binnen één week. Ach, mag ik nog wat koffie, Bremer? Ja. Uh, kan één van u even naar mevrouw Van der Wiel? Wim is? Ja, ontzettend benauwd. nou? Oh, ik ga wel even. Ja, het is jouw patiënt. Met mevrouw Van der Wiel is het voor het eind van de week afgelopen. We moeten Bremer een beetje opvangen. Het wordt de eerste sterfgeval. In al die tijd dat ze hier ligt. heeft ze, geloof ik, één keer bezoek gehad. En wat tussen iemand van de kerk die ze niet kende. Een tranendal eronder. Niet meer, niet minder. Maar we moeten Bremer even in de gaten houden, want die krijgt een opduvel. Ze is nog veel te gevoelig. Ik vind dat het ze uitstekend doet. Mm -hmm. In tijden niet zo'n fantastisch wijf meegemaakt. Maar laat het dan niet merken, in godsnaam. Moeten ze jou en mij blijven eronder. Oh. Dag, zuster. Dag, meneer Vreling. Zuster, ik zoek mijn hoed en mijn regias. Dan zit u verkeerd, denk ik. D dit is de kamer van dokter De Ronde en dokter Bremer. En waar zijn die dan? Want misschien weten de dokters wel waar mijn hoed en mijn regias zijn. Maar ik ben dokter Bremer. Oh, dat weet u toch nog, meneer Vreeling? Hebben ik jij net nog gesproken? Oh, ja. Ja... Van gezicht ken ik u. Maar u heeft uw hoed en uw jas natuurlijk gewoon op zaal. Zou het? Hmm. U gaat naar huis? Vindt u zeker wel leuk? Ik ben zo in de war de laatste tijd. Al die gangen hier en dan die gekleurde strepen op de vloer. En uh, hoe, hoe gaat het bij u thuis, meneer Vreeling? Wie zorgt er voor u? Ik zou het zo gewoon niet weten. Maar u heeft toch kinderen? Ja, ik heb wel kinderen, ja. Maar ik denk niet dat die op me komen passen. En wie zorgt er dan voor u? Nou, mijn dochter woont in Australië... en van mijn zoon heb ik al zeker in geen twintig jaar wat gehoord. Maar als u straks het ziekenhuis uitgaat, wie zorgt er dan voor u? Misschien meneer pastoor. Maar dat weet u niet zeker. Wij weten niet zeker... Weet u wat u doet, meneer Vreeling? Gaat u nu terug naar zaal en vraagt u dan even aan de zuster om uw jas en uw hoed. Hoe laat uh, gaat u weg uit het ziekenhuis? Ik wacht op een brief. Ik kreeg een brief mee, ja, voor de huisdokter. Ik kom straks nog even langs. Misschien kunt u nog iets voor me doen, zuster. Nou, zeg het maar. Weet u, die stoplichten op de hoek van de wettingschans, die gaan veel te vlug op rood. Groen... Een paar tellen later is het rood. En je komt niet over, zo verrekte druk is het daar. Ik heb wel eens een half uur gestaan voordat ik aan de overkant was. Mm -hmm. Ik begrijp het. Een licht erosieve, onrustige persio, gele vloer. Collega. Patiënt Vrelink verlaat direct ons ziekenhuis. Ik heb even gecontroleerd, maar er is geen opvang. Jij ja, hebt wat gecontroleerd, Bremen? Die man... Hij kan niet voor zichzelf zorgen. Wij kunnen niets meer aan meneer Vreeling doen. Zijn hoofdont is genezen. De man is lichamelijk in patente conditie. Ja, geestelijk, helemaal niet de waar. Ga even zitten. Luister goed. Meneer Vreeling krijgt een brief mee voor zijn huisarts. Als het goed is, zorgt die voor een maatschappelijk werkster. Dat is ons pakkie aan, die die opvang. Ja, maar misschien kan meneer Vreeling zijn huis niet eens vinden. Hij wordt keurig door ons thuis gebracht. En dan? Wat, en dan? Nou, dan is hij thuis. Niemand om voor hem te zorgen. Dat is heel tragisch. Ben ik het met je eens, Bremer? Maar ik kan er verdomme geen klote aan doen. En jij ook niet. Daar zijn wij niet voor. Het is verdomd jammer, maar het liefst zou je ze tot aan de hemel begeleiden en over een bol aaien. Dat gaat niet, Bremer. Dus wij laten zulke patiënten gewoon los in het bos. Dag, opa. Kijk uit voor de wilde beesten. En je kan het beste hier stil op een stronk blijven zitten. Eet, eet wat bessen die daar groeien. Verder nog iets, Bremer? Ik heb het druk. Verdomme! Heb je je huiluurtje al gehad vandaag? Zo gaat dat dus! Zo gaat dat dus, inderdaad. Het is triest, maar waar. Ik wou dat het anders kon. Waarom doe jij dan zo cynisch? Anders hou ik het geen minuut vol hier. Dat heb ik je meteen gezegd toen je hier binnen wandelde een paar maanden geleden. Ik zei, je kunt altijd nog overstappen naar het leren de dus zeils. Mensen troosten. En of ik misschien iets aan het stoplicht bij hem in de buurt kon doen... omdat het zo vlug op rood springt. Er trekt een stoet stumpers eenzame, gestuurde, weerloze langs ons. Ik kan alleen maar een beetje genezen, Bremer. Of niet? Is dit nou de echte, de lange, of is die andere de echte? Dat laat ik aan je mensen over. Ik denk dat ik het begrijp. En nu wegwezen. Het enge bos weer in. Dag Bremer. Oh, dag, vrouwtje. Hallo. Ik heb hier iets voor jullie. Oh, wat een taart. <laughs> Bracht mevrouw Schoor mee. Hm? Eén voor de zusters en één voor de dokters. Is uh, de familie vertrokken? Ja. Uh, meneer Verschoor meldt zich vanavond om tien uur weer. Dronken, let op mm. mijn woorden. <laughs> ja. Maar die tijd krijgen we nooit op. Ik, uh, ik zet hier even koffie. Mm. Zal Gerard even oppiepen? Uh, kom je er dan bij, zitten? Ik bedoel, uh, heb je even tijd? Ja, is goed. Olga Bremer, wil je vragen of Gerard de Ronde naar B27 komt? Ben je een mineur? Waar merk je dat dan? <laughs> Ik hoor in je stem. Oh? oh, dan ken je me goed. Ja, ik, uh, ik ben weer eens op mijn nummer gezet, vrouwtje. Dat hmm. Ja. Ik maakte me zorgen om die Vreeling. Er is geen opvang voor hem. Ja, ik weet het, ja. Meestal bel ik zelf nog even extra naar de assistent van de huisarts. Die man kan helemaal niet alleen zijn. En dat zei je ook? Ja, dat zei ik ook, ja. En toen was de lange over je heen. Ja, zo mag je dat wel noemen. Mm. Waar is de brand? moet taart eten, Gerard. Oh, familieverschoor. Precies. <laughs> nou, dat komt goed uit. Ik heb nog niks gegeten vandaag. Geef mij maar flink veel. En ik, eh, en ik een klein stukje, hoor. Ik heb de laatste tijd een beetje de vreedziekte. Hele vieze dingen koop ik s'avonds laat. Automatiek? Oh, nee, nee, bijna net zo erg. Mm. Vlak bij mijn nieuwe huis heb ik een winkeltje ontdekt waar ze broodjes shawarma maken. Maar dan niet zoals het hoort, hè, zoals die jongens uit Israël doen. Maar... Heel ja. kleskig. Mmm, taart is prima. En dan bestel ik doodleuk twee broodjes shawarma. Ik heb een tijd frikandellenziekte gehad. Oh, woord alleen al, frikandel. <laughs> of ik haal zes kroketten waarvan ik er maar één lus heb. Uh, uh, er staat er iemand. Huh? Ja, ik denk voor jou, Oger. Uh, goedemiddag. Ik val hier, geloof ik, in een feestje. Oh, jezus. Wat moet jij hier? Ik, uh, ik, hoop niet dat ik stoor. In. Je stoort wel. Ja, zal ik even weggaan? Ja, even dwijnen. Uh, nee, nee, nee, nee, nee, niks ervan. Ik ga wel even met Frank de gang op, ik ben zo terug. Zo. zo, zeg, heb je mijn kaart ontvangen? Ik wil niet meer dat je hier komt. Ik wil je überhaupt sowieso niet meer zien. Nooit niet, dus. <laughs> ik ben bij jou ouders geweest om Gerrit op te halen. Hij heeft het er heel fijn gehad. En ik dacht, ik breng Olga even een bloemetje hè, om haar te bedanken voor de bemiddeling. Hoezo bemiddeling? Nou, jij hebt er toch op je bekende rappe manier voor gezorgd dat Gerrit hier niet eh, naar de kennel hoeft te gaan. Ik breng je even naar de lift, hè. Doe me nou een lol, Frank, en laat me... Nou, je ouders hebben zich bij mij beklaagd. Of ik geen goed woordje kon doen. Mijn ouders hebben zich bij jou beklaagd. Wat ben jij toch een brok leugenaar, zit. Het... Dat zie je, je helemaal niet meer zien hè, zo... En uh, dat er geen contact is. Hè? Niet eens een telefoontje af en toe. Ja, ja. Ik heb mijn portie wel weer gehakt voor vandaag, Frankie. dag dat ik toch nog Frankie voor je ben. Zo noemde hij me in het begin ook. Dag hoor. <laughs> Kijk Frank, nou druk ik op de knop en dan gaat de deur open en dan val je zo naar beneden. Nou, je redt het verder wel, hè. Zeg, je zou toch wel eens kunnen bellen met die ouders van je, hè. Ze zijn prima geweest voor Gerrit. Ja, hij wou niet eens weg. Je komt hier niet meer. Hoor je? Alsjeblieft, je bloemen. Ik moet je bloemen niet. Dan leg ik ze hier neer. Je doet maar. Ik uh, bel je gauw weer eens. Ik neem een geheim nummer. Eh, moet je niet doen, meid. Want dan wordt het een uitdaging voor me om dat nummer juist te pakken te krijgen. Ik dacht dat wij afgesproken hadden om elkaar met rust te laten. Ik maak me ongerust over je. Heb je wel gezien wat voor een zwarte kringen je onder je ogen hebt? Hè? Poedert het anders eens weg. Hè? Het is ook geen leuk gezicht voor die collega's van een je. Wat op, Frank. De lift in. Uh, uh, uh, uh. Niet zo grof worden, dokter. Ben ik helemaal niet van je gewend. En je hebt het gehoord, hè? Niet meer bellen! Niet meer komen! Laat me met rust! Laat me met rust! Dit was Bos en Duin. Patiënten, kijk u aan. Mevrouw van der Wiel is in coma geraakt. De lange is er al. Ik kom. Kom maar mee. Waarom? Het is gebeurd. Hoe dan? Hartstilstand. Ik heb nog hartmassage gedaan. Oh, oh, oh jezus. Als het goed is, spreekt ze die binnenkort. Oh, hou om! Oh, rotzak! Wil jij nog een stukje taart, Olga? Mevrouw van der Wiel is dood en ik was er niet. Ik stond met die lul van een Frank op de gang over de kringel om mijn ogen te praten. Nee, ik moet je taart niet verdommen. Oh, sorry. Oh, sorry, ik, ik, ik, ik ben vooral woest op mezelf. Sorry, Gerard. Ik ga niks aan hem Ga naar huis. Ik neem wel over van je. Ja? Ja, doe maar. Ik leg het er langer wel uit. Heb ik geloof ik ook nog uitgescholden. Nee, die mens, mevrouw Van der Wiel. Oh. En nooit is iemand op bezoek. Nooit. Zo begrijp je niet, hè? Ik. Keer, één keer heb ik er nog een buurvrouw aangetroffen. En die, en die vroeg hebzuchtig of ze de planten alvast mocht nee. hebben. Ja, zo zijn ze. Ga lekker naar huis en tracteer ze. Ja. Ik bedoel ook iets lekkers, niet zo'n vies broodje zo warm, Nou, <laughs> nou ik, ik koop wel een paar flessen lekkere witte wijn. En ik leg het te lang lange uit. Als hij het nou niet pikt. Nou, dan ben jij lang weg. Fijn. Heel bedankt Gerard. Mevrouw van der Wiel is overleden. Mijn eerste patiënt die dood is gegaan. De eerste is de allerergste, zegt de Lange. Alles wendt. Ik heb gelezen dat de eerste oorlogsdoden die soldaten zien ook de meeste indruk maakt. Je stomt af. Ik wil niet afstompen. Ik lees de vorige zin nog eens over en zie plotseling het woordje overleden. Overlijden. Het lijden is voorbij. Over. Net als medelijden. Medelijden. Slachtoffer. Slachtoffer. Die woorden zijn zo ingeburgerd... dat je er helemaal niet meer bij stilstaat wat ze betekenen. Gerard, mijn collega is een hele lieve, bescheiden jongen. Hij stuurde me weg... toen ik in tranen terugkwam van mevrouw van der Wiel. Ik had nog zo graag wat met haar gesproken. Heb hem nog maar heel even levend gezien vanmorgen. En toen leek ze me redelijk. Plotseling stond Frank voor mijn neus. Ik wil hem niet meer zien. Ik zal hem schrijven. Ach, ik schrijf hem niet... Aandacht, dat is wat hij wil van mij. heet ik Olga. Bernard. Hmm. Bernard te lang. Je hebt het piekvijn voor elkaar. Ik. Uh, ik stoor hè? Nee. nee. Ik vind het eigenlijk wel fijn als er iemand privé eventjes met me komt te praten. Zeg, heb je misschien een borrel voor me? Wel witte wijn. Wel witte wijn? Dat is geen borrel. Nou oh ja, geef dan maar een uh, groot glas. Jij hebt iets verwend over je, hè? Iets, iets, iets van de chic. Verwend? Was maar waar. De enige luxe die ik me permitteer is één keer per jaar de Matthäuspassion en twee keer per jaar een jachtreizen. Jaag, jij? Ja. Dus, dus jij schiet die leuke hertjes met die donkere ogen gewoon dood? Dat doe ik, ja. Oh. Dan lopen er namelijk veel te veel van rond. Wie bepaalt dat? Wij. De jagers. De jachtopzieners. Gadverdamme, Bernard. Nog jagen ook. Ja. Gelukkig niet van die goedkope slijterswijn. Je hebt smaak, Bremer. Mm, nou, even serieus. Hoe kan dat nou, Bernard? Wat bedoel je? Nou, hoe kan je dat nou doen? Uh, waar, waar hadden we het ook over? Uh, we hadden het over de jaag. Oh, nou, ander keertje. Oké? Okay? Ik leg het je allemaal wel uit. Ik kom nou voor jou. Ja. Ja, dat... Dat realiseer ik me nu pas. Je hebt een gezin natuurlijk, je hebt kinderen vast scheiden. Kinderen één keer per maand. Hoge alimentatie. Na de langdurige pesterijen over en weer is het bij mij alleen maar droefheid. Ik kan zomaar geen janken als ik naar een foto van de kinderen kijk. Dat komt door de oververmoeidheid. Dat heb ik ook, dat janken. Ik jank om alles. Ik bedoel hier, thuis. komen we geen stap verder mee dus, jij en ik. Ik schenk zelf wel bij. Veel wel goed, hè? Mm. Heb je toevallig een kroket in huis of zoiets? Nee. Nee, maar ik kan wel even een broodje swarma gaan halen. Is heel lekker. Ach, nee, nee. noem maar niet. Dan moet je weer weg. En uh, ik wil nou eens gewoon met je praten. Ik heb wel... Ach, uh... Ach, nee, nee. ik nee, Kom maar niet aan met die, die enge knabbeldingen. Ik ben geen eekhoorn. <lacht> jij bent echt verwend, hè? Nou, dus jij leeft alleen? Min of meer. Hmm. Dat er is wel eens iemand. Maar nooit, onthoud dat goed, nooit iemand uit het ziekenhuis. Dus geen co-assistenten, geen collega's, geen verpleegsters... door de wolgeverdige receptionist is. Daar de ook lange... Uh... <geg> Nooit doen. En jij? En ik? En Drink een beetje mee zeg, doe me nog lol alsjeblieft. Ja, wat zal ik zeggen, ik had een, een vriend waar ik erg dol op was. We hadden iets heel moois. Nee, nee, nou niet lachen, ik bedoel... Er was... Tederheid, maar ook iets heel vreeds, dat, dat, dat dubbele, dat speelde altijd mee. Hij was vandaag in het ziekenhuis, vlak voordat mevrouw Van den Wiel overleed. Oh. laten we het er alsjeblieft niet over hebben, ander onderwerp graag. we, we krijgen in de overstand toch de kennispintomograaf. tomograaf. Hm? O, oh, zegt me wil uitleggen? Ja, maar graag in gewone mensstaal. Ik ben er niet. Met de Olga Bremer. Dag Olga. Oh. Eindelijk heb ik je de hele dag gebeld. Zeg, ik hoop niet dat het te laat is, maar ik heb je raad nodig. Ja, ik bedoel, ik hoop dat ik niet te laat bel. Pap, pap, luister het nou. Het te maken met die vrouw. Aan de ene kant zeg ik, ik moet er een streep onder zetten. Pap, ik hoop niet dat je het erg vindt, maar ik heb op het ogenblik bezoek. Oh, oh je hebt bezoek. Mm -hmm. ja, we kunnen dus niet even praten. Moet het dan allemaal door de telefoon? Nou, nee, maar uh, ja, ik wil het even kwijt. Hè. Je moet dus naar de bioscoop vandaag. Mm. Ik loop er al dagen mee rond. Ik heb je steeds gebeld. Laten we een afspraak maken. Begin je natuurlijk aan mij ook al, afspraak maken. Ja, sorry, pap. Nou ja, sorry, je hebt gelijk. dus geen afspraak. Elkaar gewoon zien dus. Even kijken. Morgen heb ik vroeg op dienst en dan moet ik naar Amersfoort. Ja, ik hoorde het al. Zeg, je mag wel uitkijken. Ik kom ze tegenwoordig van 40 jaar al tegen met hartkwaal en weggevreten zenuwen. Maar overmorgen, dat we elkaar op, bijvoorbeeld overmorgen tussen de middag zien. En dan, dan, je kunt ook naar het ziekenhuis komen als je dat niet erg vindt. Dan gaan we daar in de buurt even wat eten. Alleen kom ik er niet uit. Overmorgen. Ja? Z uh, zeggen we een uur of één? Dan meld je je gewoon bij de receptie. Oké, okay, ik sta op de stoep. Dan maak je dan niet zo te sappelpak? Je moeder plaagt steen en been. Ze ziet je nooit meer. Nee, ik probeer het uit te leggen. Heb je hmm. misschien bezoek? Ja. Nou, zeg het dan, dan hang ik op. Ja, goed. Oh, sorry. Ik hang nou op, hè. Dag. Dag, pap. Plotseling weer het kleine meisje. Ja. Ja, dat was mijn vader. Oh. Ik verwaarloos iedereen. Uh, waar hadden we het ook alweer over? De kernspintomograaf. <laughs> <Een> mooi ding. <laughs> de kernspintomograaf, ja. Dat ding hm. maakt gebruik van magneetvelden. Kunnen we schedel en hersenen heel nauwkeurig mee in beeld brengen. Hm. Dan zien we gelijk hoe het staat met de toestand van de hersenweefsels. Ach, je bent er helemaal niet bij met je hoofd. Ik probeer je alleen maar een beetje af te leiden. Ja. ja. Het is allemaal een beetje te veel. Alles op één dag en uh, nu weer mijn vader. Ik kom uh, een ander keertje wel eens uit. Dan kom ik echt op bezoek. Ik wou alleen even weten hoe het met je ging na mevrouw Van der Wiel. Fijn dat je er even was. Zeg, kom eens bij mij eten. Ik kan heel goed koken. Op één voorwaarde. Dat we het niet over ziekenhuis Oost hebben. Verder geen voorwaarden vooraf? Ja, en ik lust geen lof. Zit in de computer. Bremer, geen lof. Dag Olga. Het is net of jij een ander bent hier. Klopt. Ben ik ook. Zo van jij ook straks. Ik op je ziel. Uh, nu... Uh... Nu slaat alles nog wonder. hè? Dag Olga. Bernard. Mag u mij echt wel, zuster? Oh, natuurlijk, mevrouw Fingerwier. <laughs> mevrouw Fingerwier, we mogen u hier allemaal, hoor. Maar zij niet, die zuster... <laughs> Dat is dokter Bremer. Oh, ben je al dokter? En toch mag ze mij niet? Kom er maar rond vooruit. <laughs> Waarom zou ik u niet mogen? Wat een onzin nou. Ik heb een groot gevoelsleven. Ik ben hypergevoelig. Heeft u het al besproken, zuster? Uh, wat bedoelt u? Of ik dus naar Loerdes kan. Uh, oh ja, ja. Uh, mevrouw Vingerwieren heeft mij verzocht te regelen dat wij haar naar Loerdes sturen. En wel op rekening van het ziekenfonds. Ja, ja, ja. ja. ja. Loerdes? Ja. En ik ben niet alleen een gevoelig mens. Ik ben ook een hypergelovig mens. Ik verwacht veel heil van Loerdes. Mijn man een broer... Ja, hij is nu al vijf jaar dood, maar mijn man, zijn broer, die had bronchitis. Eén reis naar Lourdes en hij was er drie maanden finaal, maar dan ook finaal vanaf. En toen? Nou, toen heeft hij zichzelf onder een trein gefrommeld. Maar dat is een heel ander verhaal. Het gaat erom... U bedoelt dat het ziekenfonds Lourdes betaalt? Ja, precies. Want ik ben tegen mijn zin hier opgenomen. Het moest van mijn dokter. Die wil ook al nooit luisteren. Samenvattend? Ja, u hoeft namens mij niet te gaan samenvatten. Ik ben zelf mondig genoeg. Ik lig hier en jullie maken mij niet beter. Als ik naar Loerdes mag, genees ik. Ik beschik alleen niet over de middelen. Want zo'n reis uit en thuis is toch gauw? Oh, duizend gulden? Heb ik niet. Ik heb mijn hele leven het fonds betaald. Dat zijn allemaal zakkenvullers, stuk voor stuk. Mijn geld beleggen in Spaanse bungalows. Ik denk niet dat het op ons terrein ligt om u. Een buurvrouwtje schuin aan de overkant, die is met de zak van Max naar Oostenrijk gegaan. U bedoelt dat ze dankzij die actie van Max de daartreid? Ja, ja. Dat werd helemaal voor haar betaald. Dat met had reuma. maar die mocht fijn kuren. Eten, alles erbij in begrepen. Ik bedoel maar, dan is Lourdes zo gek toch nog niet? gaan elk jaar duizenden mensen heen. Ik geef u niet veel hoop, maar ik wil het wel bespreken. Dat zijn nou je dokters. Ik geef je niet veel hoop. Olga, ga je al weg? Ja, nee. Ik moet alleen nog even overdragen aan Gerard. Ja, ik heb je alsmaar maar niet te pakken gekregen, maar uh, ik wilde je zeggen dat ik je vader heb opgevangen. Oh. Die was er vanmiddag. Oh, jezus. Maar waar was ik dan? Ik heb het met grote uitroep tegen ze in mijn agenda nou, gezet. Om twaalf uh, uur kwam die mishandelde scheidsrechter op oh, zaal. ja, ja, ja. Toen liep de boel meteen uit de hand. Oh, wat erg. Nou, Ik bel hem meteen. Hij belde naar 3B en toen kreeg ik hem. Hoe klonk zijn stem? Oh, ik heb hem de toestand uitgelegd. Ik ben even naar beneden gegaan. Hm. Je vader lijkt me een hele lieve man. We hebben samen koffie gedronken. Hij uh, vroeg of je wilde bellen. Hij had iets met je te bespreken. Ja, ik weet het, ja. Ik, ik bel direct of... Of nee, ik bel thuis wel, in alle rusten. En hey, je wilde weten of je wel uh, elke avond warm eet. <laughs> ik heb hem gezegd dat je in elk geval inmiddels in de kantine warm eet. Oh, Zo'n leugentje kan wel. Bedankt. Meneer Verschoor gaat prima. Uh, meneer Posma is vanmiddag binnengebracht. Bewusteloos geslagen en getrapt door een voetballer. Mm, een voetballer? Ja, ja. Meneer Posma is scheidsrechter. Hij had zijn zwarte pak nog aan, toen hij hier binnen werd gebracht. Hier, hier heb je alles over hem Het oh. mm -hmm. Is niet best hoor. En hier. Hier. Hier, hier de, de status van mevrouw. Echt, hoor, ik moet niet lachen. Je wel een stevenkant. Oh nee, op namen mag je niet lachen. Nee, maar, ik ben ook zo moe. Ik lach overal om. Het is echt meisjesgichelen. Mevrouw Vingerwier heet. Ja. Ja. Dat kan je toch niet bedenken, hè? Nee. Ja. En mevrouw Wemst. Mevrouw wenst door ons te worden uitgezonden naar Lourdes. Ah, oh, daar ben ik eens geweest. Was ik met de auto in de buurt en ik dacht, laat ik eens gaan kijken. Nou, ik was goed van de kaart. Een stoet waar geen eind aan kwam. Ja, nu, als niets meer helpen, ga je daarin. Nee. Mevrouw Vingerwie ligt hier tegen door zin. Eh, misschien kan je even contact opnemen met de huisarts. Oké. Okay. Nou, ik denk niet dat we loerders uit haar hoofd praten. Hmm, even denken. Heb ik nou alles gezegd? Nou, ik dacht wel, ja. Nou, dan ga ik maar. Ja. Dag. Dag Oga. Wat doe ik nou? Uh, kan ik je helpen? Ik bedoel, ik. Uh, ik, ik, ik, ik ben arts. Uw bloed. Een cello. Achterin, kijk even. Uw wat? Een cello, mens. Oh, ja, die ligt er nog. Uw bloed. Wie, wie bent u? Ik ben Olga Bremer, ik ben arts. Oh, nou dan ben je er vlug bij. Ja, nou ja, dat komt. Ik heb u net aangereden. Ja. Je hebt groen, je hebt oranje en je hebt rood. Zet je te suffen? Ja, het spijt me ontzettend. U, u hebt een bloedneus. Dus, eh, uh, mijn cello, die mankeert niet. Ik durf niet om te kijken. Nee, voor zover ik kan beoordelen, markeert het niet. Ik, ik, ik moet verder. Dat, dat kan niet in deze auto. Zo. Nou, dat is een 2000 gulden deuk. Hier, kijk dat wiel nou eens. Ik uh, zal hem wegduwen. We kunnen hier niet blijven staan. Uh, zal ik uh, helpen? Ja, natuurlijk zal je helpen. Ja, natuurlijk zal ik helpen. Ja, ik moet mijn concert halen. Ik breng hem. Hoe kwam dat nou? Ik, ik, ik heb het hele stoplicht niet gezien. Ik had een blackout. Ik, ik... Blackout, onzin. Je kijkt toch, je ziet me toch rijden. Ja, maar ik heb die hele auto niet gezien. Zo. Nou, hier staat hij goed. Ja, ik zal mijn garage moeten bellen. Um, uh, schade dan moet u nou ook alweer beginnen? Nou, dat met die komt later schadeformulier. wel, schadeformulier. Ik moet om acht uur in het concertgebouw zijn, verdomme. Maar ik, ik breng niet. Eerst mijn cello eruit. Ik hoop dat u maar bij mijn auto past. Ja. Hier, hier hebt u een zakdoek, anders komt er bloed op uw witte overhemd. Oké, oh, ja, dank u. Heeft, uh, heeft. Heeft u niks? Nee. Nee, alleen mijn voorkant. Maar ik heb nogal degelijk bumpers nee. tussen. Ik bedoel als... natuurlijk letsel. Nee. Oh, nee, helemaal niks. doen. Hoe kan iemand nou gewoon de rood rijden? Ja. Zal ik even helpen? Nee, nee, laat maar. Hou met... het portier even open. Hij moet er schuin in. Ja. Zo. Nou, rijden, anders ben ik te laat. Ik voel me wel zeer bezwaard. Uh, ja, dat begrijp ik. Ik ben Willem. Willem Agus. Olga Bremer. Hoe is het nou met de bloedneus? Praktisch open. Nou, morgenochtend mijn garage bellen. We moeten morgenmiddag naar Eindhoven. En hoe moet dat dan? Ik bedoel, zonder auto. Ik rijd wel met een collega mee, die heeft een stationcar. Oh, ja. ja, kan ook met de bus. Alleen daar heb ik niet veel zin in. Wat doen we nou met die schadeformulieren? Ja, die moeten natuurlijk nog worden ingevuld. Ik schrok met de pletter. Dan komt die geloof ik een beetje bij. Voor het concert heb je toch altijd zo'n zo zo rare spanning en een beetje nerveus, let ik juist altijd extra goed op in het verkeer. Uh, kunt u hier het beste draaien, kunt u hem daar neerzetten. Ja, Nee, ik had nogal snelheid ook. Ja, het is eigenlijk een politiezaak, u hoort een proces verbaal te krijgen. Eigenlijk wel, ja. ja. Wil je naar het concert? Dan neem ik je mee via de artiestingang. Uh, zet de auto hier meneer. Ja, dat is goed. Ik zet je wel op een mooi plaatsje neer. Als je me niet terugvindt in het orkest, ik zit helemaal rechts. Schat, wat zalig om je weer te zien. En je ziet er beter uit, meer kleur, vind je ook niet, pap? Ja. Dat, is, dat is verf, mam. Nou, en die Frank van jou, dat is zo'n schat. Die is nog twee keer geweest na die tijd. Je weet toch dat het uit is? Het was toch modern? Het was toch lat, Olga? Of heb ik het verkeerd? Nee, mam, maar nou, het is wel definitief uit. Maar wat komt hij dan hierheen de hond brengen? Ik bedoel... Ja, uh... Frank heeft een hele slimme manier om mensen tegen elkaar uit te spelen. Hij was poeslief. Krijgen we geen koffie? Ik heb uh, Tom Pouze en Moorkop meegebracht. Want hij zal ook wel komen, niet? Ja, die komt toch altijd even op zaterdag? Jij zal het niet geloven. Maar hij is nou met een Amerikaanse. Oh. Een heel aardig kind. Oh, dat is dus echt het nieuwste. Ik, ik heb Hein al in geen maanden meer gezien of gesproken. Dus ik nou, weet... Nou, Suze en hij zijn officieel gescheiden. Oh. Nou, dat gaat tegenwoordig zo makkelijk als een fluitje van een cent. God, kind, wat zie je er goed uit. Dus toch naar me geluisterd. Had van een week een aanrijding. Ik rijd zo door Rood heen. Klap, bovenop een auto. En, en jij? Had je wat? Oh, je was zeker Nee, ik, maar ik mankeerde niks. Gordel om. Maar ja, die auto van de ander was opzij helemaal ingedeukt. Ik voel me zo lullig. Toen heb ik hem naar het concertgebouw gereden. Hij is een cellist. Zou die man de pest in hebben gehad? Hij was heel aardig. Zeg, je zou koffie gaan zetten. Wil je me weg hebben? Nee, maar... Uh, Olga, nou, ga je vast, trek in koffie. Ik ga al, ik ga al. <hums> Dus, Frank, moeten we niet meer vecteren hier. Want de laatste keer hebben we dat vorig over je gehad. En toen had hij je nog opgezocht in het ziekenhuis. En hij zei dat hij zo'n groot boeket bloemen had meegenomen. Ik zei, ik zei, wat attent. Zal ik koffie zetten dan? Nee, nee, dat kan je niet goed. Ik ga. Maar oogal komt hij zo zelden. En dan hebben ze een hoop te bespreken. Sorry voor die uh, afspraak laatst. Het was een compleet gekke huis. Kom je straks even mee naar boven, hè? Hoe is het nou? Ik heb een hoop glazer. Oh, wat dan? Ja, ik wil mijn vriendin een paar dagen met vakantie sturen, je weet wel, Mieke. Nou, dat is toch prima? Nee, ja, maar kijk, ze wil dat ik meega. En dat kan niet? Ja, ik zou hoogstens tegen je moeder kunnen zeggen dat ik Ferdinand ga opzoeken in Aken... Maar ik hou niet van dat geliech. Speel dan open kaart. Ach, je moeder snapt er niks van. Straks boven. Hm. Zo. Ik hm. je komt eraan? Waar hadden jullie het over? Oh, okay. ik vroeg waar vader aan werkte. Toch aan die vries. Uh, ja, dat is een mooie klok. Ja. ja, die moet je straks even bekijken. Je vader wordt steeds doviger. Kan je niet eens nakijken? Vader moet even naar de KNO-arts. Ik wil wel een verwijzing schrijven. Ach, dat kan toch altijd maar nog? Maar dan is het te laat... Nou, en Hein is dolgelukkig. Die is al helemaal over Suze heen. Maar ik vond het ook altijd zo vreemd kijken. Net van die roofdieren ogen. <lacht> nou, en Hein die wil dus met die Amerikaanse mee. Ouders moeten schatrijk zijn. Hebben in het hout gezeten. Nou, en dat meisje dat maakt nu een rondtrip. Ja, zo noemde die dat toch, pap? Een rondtrip? Ja hoor. En weet je wat ik nou zo leuk zou vinden? Dat je weer eens kwam eten. En dat je dan samen... Oh nee, dat kan dus niet. Uh... Nou ja, dan neem je een van je collega's mee. Hè? Dan ga ik lekker voor jullie koken. Hij en het Amerikaanse meisje. Ja, weet je, je bent zo uitgepraat. Goodbye, yes, no. Dat is wel jammer. Maar hij babbelt ineens het door. Wij kunnen het niet volgen. Ik beloof dat ik weer eens kom eten als die ziekenhuisperiode voorbij is. Ben je al aan het zoeken naar een praktijk? Ach, ze moet toch eerst zorgen dat ze ziekenhuis Oost netjes afmaakt. Heb je dan alles geprobeerd met moeder over Mieke te praten dan? Nou ja... Niet met zoveel woorden. Maar het idee is onverdraaglijk voor haar. Welk idee? Dat ik een vriendin zou hebben. Ja, maar wat heb je er dan verteld? Ah. Ik, ik heb gezegd dat ik iemand kende uit zo'n blijf van mijn lijfhuis. <coughs> je moeder was furieus. En toen heb ik het van alle kanten afgezwakt. Maar het punt is, ik... Ik vind dat ik Mieke nou niet in de stront kan laten zitten... Nou, huur dan een huisje voor er en ga er een paar dagen heen. Ja. Ja, dat zou kunnen. En dan zeg je dus noods dat je wat oude klokken moet bekijken en ent weg. Hè? En dat je daar een nacht blijft slapen. Ja. Weet nog iemand anders van Mieke? Nee, nee. Nee, jij bent de enige. Hm. Nee. Maar dat verdomde liegen. Hoe gaat het nou, met er? Ze komt langzaam terug in de wereld net of ze bevroren is, of ze zo uit de diepvries komt. En ze schrikt overal van. Ja, ja, weet het. We hebben de vorige week in het ziekenhuis ook zo'n vrouw gehad. Ze ging nadat ze behandeld was, zo weer met een man mee. Oh, dan begint dat glazen natuurlijk weer van vooraf aan. Het is nou zover dat ze niet meer bang voor hem is. Dat ze me tenminste vertrouwt. Ja, jullie gaan lekker een paar dagen weg. <kijf> en ik bel moeder wel af en toe op. Je moet me wel laten weten wanneer je vertrekt. Dus eh, uh, dus jij vindt wel dat ik het moet doen? Natuurlijk, pap. We hebben niks met elkaar hoor. Ik bedoel, seks of zo. <lacht> nee, dat moet je niet denken. Ach, dat denk ik ook niet. En wat dan nog? Maar. Hoe moet het met slapen dan? Ja. Ik bedoel, eh. Uh, ze zullen toch wel aparte bedden hebben? Ik denk een, een, een tweepersoonsbed en een paar kinderbedjes. Oh. Nou ja, we kijken wel. Ze verheugt er zich zo op, hè? Een paar dagen die stad uit. <laughs> Je hebt het al beloofd. Ah, zo'n zo klein beetje. Doe uh, het nou maar. En probeer toch te moeder... Ja, goed. Dat, dat probeer ik. Mm. En dan nog wat. Uh, poeier Frank af de volgende keer. Ik heb er echt een streep onder gezet. Ja. Ja, dat komt wel goed. Nou. <laughs> Bedankt. En wat nou bedankt? Voor je raad en zo. Kus. Alles wat de aanrijding betreft nu geregeld. Ik ben naar de boerderij van Willem Agers toegereden en we hebben samen de schadeformulieren ingevuld. Had bloemen gekocht, zelf een boeket gemaakt. Willem blijkt gouden handen te hebben. Heeft de boerderij als bouwval gekocht en hem in twee jaar helemaal opgeknapt. Juweeltje geworden. Woont het nu alleen. Sinds een half jaar gescheiden. Er is iets geks met me aan de hand. Ik ben een muziekwinkel binnengestapt en ik heb grammofoonplaten met cello-muziek gekocht. Nooit heb ik die behoefte gehad. Die is niets van cello's, niets van die muziek af. Hij heeft hele ernstige, lieve ogen. Moet ik er iets achter zoeken, achter dat onrustige vangen? Ik ben redelijk uitgerust na een zondag goed uitslapen. De lange belde me wakker. Op ik woensdag bij hem kom eten. Hij had het al geregeld met de dienstrooster. Ik weet het niet. Moet ik vragen of Gerard ook mag komen. Dat we lekker over het ziekenhuis praten. Gaat weer allemaal in een te hoge versnelling, denk ik. Gedroomd van Sjoukje en mevrouw van der Wiel. Zij was thuis en wij waren bij haar op bezoek. Plotseling stond ik in de operatiekamer en assisteerde bij een operatie van mijn vader, de schat. Hij had een reuze tumor in zijn buik. Details werden me niet bespaard. Ik Jan komt wakker. Ik weet niet hoe de droom afliep. Frank laat me met rust.